Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Dit schooljaar zijn er 107 basisscholen verdwenen door een dalend aantal leerlingen. Dat meldt de PO-raad, de koepel van basisscholen. Vooral in krimpregio's moeten veel scholen sluiten. Vorig jaar verdwenen er ongeveer evenveel scholen, toen waren het er 108. Volgens de PO-raad zou sluiting vaak onnodig zijn als scholen makkelijker zouden kunnen samenwerken of fuseren. Nu is er een verplichte fusietoets die veel tijd en geld kost. De PO-raad wil dat staatssecretaris Dekker die toets per direct afschaft. Dekker heeft al gezegd dat hij ook van de fusietoets af wil, maar dat duurt nog zeker een jaar. Het Openbaar Ministerie vervolgt twee VVD'ers die in de fout zijn gegaan... in de benoemingsprocedure van een nieuwe burgemeester van Stichtse Vecht. Het gaat om Katelijne de Kruijf, die in de vertrouwenscommissie zat... en om oud-wethouder Piet Ploeg. De twee probeerden een partijgenoot de baan toe te spelen... door hem informatie te geven die geheim was. Tegen de Kruijf loopt nog een andere zaak. Ze wordt ook verdacht van hennepteelt, witwassen... en deelname aan een criminele organisatie. De Amerikaanse economie is het afgelopen kwartaal sneller gegroeid dan verwacht. Het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken komt op een groei van 3,7 procent... terwijl 2,3 procent was verwacht. Dat komt vooral doordat consumenten in de VS meer zijn gaan uitgeven. Het is de sterkste groei sinds vorige zomer. Op Wall Street reageren de beurzen opgewekt op het goede nieuws... en ook de Europese beurzen staan op winst. Na de 100 meter heeft Usain Bolt op het WK Atletiek ook de 200 meter sprint gewonnen... De Jamaikaan was in Peking opnieuw sneller dan de Amerikaan Justin Gatlin, die weer tweede werd. Bolt liep de 200 meter in 19 seconden en 55 honderdste. bijna twee tiende seconden sneller dan Gatlin. Het brons ging naar de Zuid-Afrikaan Dwana. Bij de vrouwen heeft Daphne Schippers zich eerder vandaag probleemloos geplaatst voor de finale van de 200 meter. Ze won haar serie in de halve finales met opvallend gemak.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 Op een aantal wegen in de Randstad is het alweer drukker dan gebruikelijk. Komt door het slechte weer, maar er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat bij Muiden 6 kilometer. En verder in de richting van Apeldoorn tussen Laren en Barneveld 17 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij. A4, of de A1 richting Amsterdam moet ik zeggen, tussen Naarden en Diemen 10 kilometer. Dan wel de A4, Amsterdam-Den Haag, tussen Roulevaar en Sveen en Leidsendam 16 kilometer door een ongeluk. De rechterreis ook is nog een uur dicht daar, ons Rijkswaterstaat. De vertraging is een half uur. Verkeer vanuit Amsterdam naar Den Haag kan het beste omrijden via Utrecht. Op de ringweg van Amsterdam aan de zuidkant van de stad richting Den Haag staat tussen Watergaasmeer en Oud-Zuid 5 kilometer file. Er zijn drie rijstroken dicht vanwege een ongeluk. A13 naar Rotterdam, tussen de knooppunten Prins Klausplein en Kleinpolderplein. 9 kilometer door een kapotte auto, de rechterreis ook is afgesloten. A27 van Utrecht naar Gorkum, bij Eveningen 3 kilometer door een ongeluk. Er is een rijstrook dicht. En door het ongeluk op de A4 proberen veel mensen via de A44 naar Den Haag te rijden. Daar loopt het dus ook vast tussen Oestgeest en Wassenaar staat 4 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een hele goede middag luisteraars. Het is weer tijd voor Muziek Boulevard Live. Maar allereerst, Bart van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Met de volgende vaste rubrieken. Om kwart over vier het gedicht van de week. Om half vijf de column van Mandy Schorel. En om kwart voor vijf en kwart voor zes de wonderenwereld van ZFM. Maar natuurlijk twee uur lekkere muziek. En nieuwtjes uit onze badplaats en de directe omgeving. En speciaal voor Bart zijn favoriet. In My Life van de Beatles. Gevolgd door Elton John met Club at the End of the Street. Een plaat waar Bart goede herinneringen aan heeft. En een diepe bezieling is de beste brandstof voor je dromen. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel luisterplezier.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 Hail Atlantis. Echte te denken traditie is de historic Grand Prix parade in het centrum van Zandvoort. Muziekfestival Zandvoort en het Park Zandvoort werken wederom samen aan dit spectaculaire evenement. De parade van deelnemers aan de historic Grand Prix Zandvoort is inmiddels een traditie. De bonte stoet van historische raceauto's rijdt op zaterdag 29 augustus alweer voor de vierde keer door de badplaats. De parade start om 7 uur s'avonds op het centraal gelegen Raadhuisplein. Waar de auto's ook passeren... zorgt een muziekpodium voor extra sfeer. En bij een historisch Grand Prix... hoort natuurlijk passende live muziek. En in tegenstelling door voorgaande jaren... niet één band, maar vier muzikale toppers. Direct na de parade om acht uur s avonds kan men genieten, dansen en meezingen... op het podium van het Raadhuisplein. Als geweldige opwarmer treden... de Busquitos, Thomas Troyers op... Gevolgd door een altijd spectaculaire Wouter Kierskwartet. Daarna een gehele in stijl met het historisch evenement het Bernard Swing Orkester. De avond wordt afgesloten door Bongo Matic. Met een mix van luchtige Latin, energiepop, croviers yes en een vette knipoog. Eventuele informatie vindt u op www.jazzbehindthebeats.nl Morgen. En ik kijk naar je gezicht Nu nog lig je naast me En je ogen zijn nog dicht Na vandaag zul jij niet meer bij me zijn Er is iemand waar je meer om geeft Dat kan gebeuren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 De ja, ja. column van, column de, van de, de week, week. week. FIETSREGELS Onderweg naar de boulevard fietsten we de weg naar boven... om via de Dr. Metzgerstraat bij de boulevard uit te komen... toen ik voor de schilderingen aan de muur van de voormalige Flying Gallery gebouw... partoest op een politieauto stuitte die net de boulevard op kwam rijden. Al contact was onvermijdelijk... Het raampje ging open. Weet u dat dit een wandelgebied is, mevrouw? Oh, antwoordde ik en stapte van mijn fiets af. Ik dacht nog, regels zijn regels. Dat respecteer ik, maar wat voor kwaad kan ik nou? Hoe heerlijk is het om te laveren over de boulevard. Zo ook op de fiets. Je hoort het ruizen van de zee, de zon kleurt je gezicht... en de blije mensenmenigte werkt ontspannend. Ik zal huis geen twintig kilometer per uur gaan fietsen door de drukte... Maar pas mijn route om het aan. En gebruik ik mijn rem waar nodig. Om vervolgens met een verzacht trapje verder te gaan. Mijn ene voet wellicht losjes bungelend latend. Relaxed om me heen kijkend. De zon die mijn wangen warmt. Het is zo jammer dat het niet mag. Op zo'n prachtige dag wil je de drukte van de burgemeester Engelbertstraat juist vermijden. Ik dacht nog, een skieler of een skateboarder. Mag dat wel? Hebben we dan niet eenzelfde, of hogere snelheid, met eenzelfde gevaar? Ik had mazzel. Na een vriendelijk knikje die de politieman en ik elkaar gaven, vervolgde ik met de fiets aan de hand mijn weg. Ook hij had de zomerkriebels waarschijnlijk nog hoog zitten en liet het bonnenboekje fijn in zijn zak. Hoe kobisch toen ik enkele meters verderop door een tweetal scooters werd ingehaald. Als er dan toch een plek gezocht moet worden om te controleren, dan is het fietspad aan de oude blauwe tramlijn misschien een optie. Hoe vaak daar niet brommers en scooters met gele kenteken tussen de paaltjes doorscheuren. Anders dan brommers en scooters met blauwe kenteken, die daar wel mogen rijden trouwens. Opgevoerd of niet. Fietspad of boulevard, altijd oppassen dus. Mandy Schorel. Fans kunnen weer op 28 augustus het echte Zandvoortse Grand Prix gevoel beleven. Naast races van historische Pre-66 Grand Prix cars wordt het publiek getrakteerd op races van de Grand Prix Masters met F1 auto's in hun originele staat. Sportcars en historische GT's. Op zaterdag 29 augustus rond 7 uur s'avonds is het ook weer een Grand Prix parade door het centrum van Zandvoort-aan-Zee. Meer informatie Circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. En de website is www.cpz.nl.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 hebben de nazi-experimenten op mensen iets opgeleverd. De bekendste nazi-arts, Jozef Mengele... was niet geïnteresseerd in het verkrijgen van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Maar onder de mom van de wetenschap kon hij zijn sadisme wel botvieren. Er was weinig wetenschappelijk aan zijn experimenten. Zo probeerde hij, onder meer de oogkleur van tweelingen te veranderen... door een chemicaliën in te spuiten. En voor bijna al zijn collega's die experimenteerde op mensen, gold dat ze te slordig te werk gingen... om echte conclusies te kunnen trekken. Vaak waren de proefpersonen uitgehongerd en dus niet representatief. Er was geen controlegroep. Toch zijn er wel experimenten die, hoe gruwelijk ook... informatie opleverden die we nog steeds gebruiken. Zo dompelde de arts Sigmund Rascher... 300 naakte mensen 2 tot 5 uur onder ijswater... De overlevenden, ongeveer twee derde, probeerde hij op verschillende manieren warm te krijgen. Het onderzoek moest Duitse piloten helpen die in de Noordzee waren gestort. Rascher werd later in tenminste 45 medische artikelen geciteerd. Maar er is heel wat discussie geweest over de ethiek daarvan. Vanaf vandaag, donderdag 27 augustus, worden er tien dagen lang tussen de strandbaviljoen Talassa en Ahoy... zichtbaar geprotesteerd tegen de plannen om windmolenparken nog dichter bij de kust te plaatsen. Dat zou volgens minister Kamp goedkoper zijn dan verder in zee. Prominente en minder prominente kustbewoners zullen om de beurt zes uur durende waken houden... op een platform die aan een 14 mega hoge paal is bevestigd. De actie wordt ook gesteund door Noordwijk en Katwijk. De stichting Vrij Horizon, de stichting Vrij Verzet Windmolens en de bewonersplatform Leefbaar Kust maken zich samen met Huig Molenaar van Telessa grote zorgen en daarom willen zij tijdens deze actie 50.000 handtekeningen verzamelen. Deze worden dan aan de Tweede Kamer overhandigd die deze windmolenparken rond half september gaan behandelen. Er is maandag gestart met het plaatsen van de fundering voor de stalen paal... die later in het week is geïnstalleerd. Op 14 meter hoog kan donderdag vanaf 12 uur de eerste paalzitter zijn protest laten zien. Niet geheel toevallig zal dat molenaar zijn. De rast die dit plan heeft bedacht. De stalen paal is geplaatst op de laagwaterlijn tussen paviljoen Stelessa en Ahoy. De marathonzitting loopt 24 uur per dag en zal op zondag 6 september met een sundown-evenement afgesloten worden. Veel landelijke media, waaronder radio, televisie en schrijvende pers... besteden aandacht aan deze actie. Zo ook uw eigen station ZFM Zandvoort. Hé, hey, kom aan, blijf niet staan en loop me achterna door de straat, over het plein Met je tingeltamboerijn, met je handvol geld en je Herculesheld, je haren in de wind en alles wat je vindt en wie je ook bent Koning of president, waais, klant en figurante en een papa bent Iedereen moet mee of wie wil, ja of nee Alle clubje, partij, alles hoort erbij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 in the song. Diddle, didle, dang, dang, didle, didle, dang, dang, didle, dang, dang, didle, dang, dang, dang, dang, didle, Voor het negende jaar alweer organiseert Swingstation strandfeesten voor de Friendly 30 Up. En natuurlijk is Zandvoort de place to be. Op 29 augustus bij de haven van Zandvoort. Strandpaviljoen 9. Daar gaan we weer helemaal los. Ga uit je dak op een zomerse mix van de 80s, de 90s en de Zero Hits en het beste van dit decennium. De swing is gewoon lekker binnen, maar dreigt het weer mooi te worden, dan gaan de deuren wagenwijd open en geniet je heerlijk van de muziek en de ondergaande zon. Het feest start relax om half zes met loungey beats onder het genot van een saté buffet, online reserveren of een à la carte menu. Om 7 uur barst het feest compleet los en om 24 uur eindigt het feest. In een voorverkoop zijn de kaarten 10 euro verkrijgbaar bij www swingstation.nl Of bij VVV Zandvoort in de Bakkerstraat. En bij Optiek van der Geest in de Cronjeestaat 15 in Haarlem. Aan de deuren zijn de kaarten tot 18 uur, 10 euro en daarna 13 euro. Parkeren op het boulevard en het parkeerterrein naast Dirk van den Broek. Beide gratis na 8 uur s'avonds. En parkeerterrein De Zuid. Meer informatie, de haven van Zandvoort... Boulevard Poutensnood 9. Telefoonnummer is 023 3020206 En de website, zoals ik het net al gemeld heb, www.swingstation.nl. <middels>